الحمد لله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعود بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم ja, Eyuhaladine Amenuttakullah, Hakkatu Katih, Wala temutunna illa wa antum muslimoon. En Allah zegt: Wa men yettakillah, hejjallahu makhraja. Wa yarzoekhu min heitula yachtasib. En mijn baat, geliefde broeders en zusters: Begenadig anderen, dan zal Allah lieber genadigen. De natuurlijke aanleg van de mens is dat zijn hart en ziel buigt en zich opent voor zachtheid. Voor barmachtigheid, voor genade. De natuurlijke aanleg van de mens is dat hij houdt van een goed woord. Van een schouder waar hij op kan uithuilen of waar hij zijn zorgen op kan leggen. Van een glimlach, van medeleven. De natuurlijke aanleg van de mens die is, zit zo in elkaar dat hij houdt van degene die zijn pijn komt wegnemen. Of komt verzachten. Of dat hart en ziel en lichaam wat een vuur en vlam is. En komt doven. En de natuurlijke aanleg van de mens. Die zit zo in elkaar Dat iemand blij is. Wanneer. Iemand hem deze genade. En rahma en barmachtigheid. Schenkt. En wanneer. Deze aan hem wordt geboden wanneer hij het hart nodig heeft. Maar wie is bereid om dit niet alleen te ontvangen... Maar dit ook te geven. Wie is niet alleen bereid om vergeven te worden, maar ook te vergeven? Wie is niet bereid om alleen maar barmachtigheid barmhartig van anderen te ontvangen, maar barmachtig te zijn voor anderen? Wie is bereid om niet alleen maar te begnadigd te worden door anderen, maar Hij zelf genadevol met andere broeders en zusters omgaat of mensen? De natuurlijke aanleg leert ons. Als wij om ons heen zien, dat dat laatste gedeelte, dat we daar veel meer moeite mee hebben. En ondanks dat, dat wij nu in de maand van de rahma zitten. De maand van genade, de maand van barmhartigheid. Van vergeving. En dat wij nu de eerste deel al achter, de achter de rug hebben waar de profeet zoals hem aangaf, dat dat het deel is van genade, dat Allah je genade toeneemt. En nu wij in de fase zitten dat Allah je kan vergeven en zal vergeven. En dan het laatste deel waarin Allah azawajal, misschien jij het zo hebt verdiend dat jij jou zelfs redt uit het hele vuur. In de maand van de rahma van vergeving en barmachtigheid zien wij dat wij nu misschien op een derde zitten. En nog steeds mensen niet bereid zijn om elkaar te vergeven. En niet genadevol met elkaar omgaan. De tongen nog over elkaar rollen zelfs in de ramadan. Of elkaar niet spreken misschien zelfs in bepaalde families of wat dan ook. Zelfs de ramadan, de maand van barmachtigheid, de maand van genade, de maand van de rahma. Dat deze maand zelfs geen effect op ze had om toch te verzachten en die... Die familielid of die vriend of kennis of hem of haar toch te vergeven en zeggen wat er ook is gebeurd. Ja, ik weet, zelfs als jij fout was, deze maand van de Rahma van de Mahvira, die ga ik op anders in en die zal ik dus anders dan alle andere jaren deze maand zal ik clean beginnen en heb ik jou als eerste al vergeven en ga ik daarin de maand van de rahma waarin je ziet dat wij dus snakken op dit moment naar vergeving van Allah azzawajal. waarin je ziet dat wij hopen dat wij een aanmerking komen voor zijn vergeving en zijn marfira en zijn rahma dat hij ons redt uit het hel. je ziet dat ieder van ons constant nu bezig is met de aanbiddingsvormen en met de dua en misschien Zelfs met tranen en noem op, hopende om op vergeven te worden. En we richten ons in de maand van de rahma van vergeving naar de meest vergevensgezinde. En we reciteren in elke salah, Alhamdulillahi Rabbil Alameen, Ar-Rahmani Ar-Rahim. De meest genadevolle en meest vergevensgezinde, de meest genadevolle en meest barmachtige. Dat wij ons richten tot Hij. Waarvan wij weten inderdaad. Dat er maar één deel van, zijn, van de honderd delen van de rahma. Van de honderd niveaus eigenlijk. Of percentage als je het zo grof mag uitdrukken. één procent van zijn rahma hebben wij maar hier op deze aarde wat wij zien. En alles wat jij om jou heen ziet. Van iedere rahma die jij ziet tussen mens en mens. Of mens en dier. Of dier en mens. Of dier en dier. Van moeder naar kind. Van mensen naast je noem maar op al de rahma op de hele de wereld wat jou versteld heeft doen staan of waar je soms van filmpjes ziet en denkt subhanallah kijk wat een loyaliteit kijk wat een rahma, kijk wat een genade kijk wat een zachtheid dat je dat allemaal bij elkaar optelt en dat dat nog niet één, dat dat dus 1% is van de rahma van de meest barmachtige, van de genade van de meest genadevolle die andere 99% heeft hij voor jou en mij bewaard op de dag dat wij dadelijk bij hem zullen komen Subhanallah. In deze maand dat wij snakken naar hem. Snakken naar zijn vergeving. Zijn wij weinig bereid om anderen te vergeven. Anderen te begenadigen. Wij richten ons richting Allah. De meest barmachtige en meest vergevensgezinde. Tegen, de pers, tegen degene die tegen ons zei, tegen degene die ons zei, in rahmeti tarli buradabi. mijn genade, mijn genade wint het van mijn woede. Mijn genade wint, ja, er kan een bestraffing zijn, er kan woede zijn van Allah jal maar zijn rahma, zijn genade is groter. Je komt in aanmerking voor zijn genade. Je kunt vergeven worden en vergeven worden en vergeven worden. Hoe bond je het ook hebt gemaakt. En hij stelt zich zo op richting zijn schepselen. Dat zijn genade, het wind van zijn woede. Maar bij ons niet eens. Hij voorziet jou en mij van lucht. Hij voorziet jou van mij van ogen, van een lichaam, van zoveel gunsten. Hij overvloedt ons eigenlijk met, met zijn genade, met zijn rahma van allerlei gunsten. En toch... Wint zijn genade het van zijn woede. Wij geven elkaar niet de boodschappen zelfs. Wij geven elkaar geen lucht. Wij zorgen niet dat de andere kan ademhalen. Dat hij een werk heeft of dat hij een bedak boven zijn hoofd heeft of wat dan ook. Maar toch wint onze woede het altijd van onze rahma, van onze genade. Subhanallah. Allah azza wa Allah azza wa Die in deze maand van de rahma ons bekend maakt ons bekendmaken met zijn rahma en eigenlijk de boodschap zelfs vol rahma zit vol genade zit dat de islam dat de islam vol genade zit zijn de meeste van ons misschien vergeten en zien wij dat mensen zich richten op bepaalde zaken of focussen op bepaalde zaken waarvan zij denken nu ben ik de meest praktiserende en nu ben ik de meest ik, klaar, ik heb een vrijbrief misschien al een ticket al voor het paradijs geboekt. Terwijl ze dat gedeelte van achlaar, van omgang met anderen, van de rahman begenadigen van anderen, daar zijn ze ver van verwijderd, maar ze denken wel... Dat ze met hun daden, met hun siyaam, of met hun Qiyam, of met hun salah, of wat dan ook. Dat ze daarmee al ver zullen rijken. Allah jalla vertelt, Mohammed zelfs. Ja Mohammed, ik heb jou gestuurd. Naar wat? Naar de mensheid. Luister wat Allah azzawajal zegt. Wa ma rasalaka we hebben je enkel gestuurd. Illa We hebben je als genade gestuurd. Voor wie? Voor de moslims? Voor wie? Voor alleen de mensen die met jou eens zijn? Of alleen jouw organisatie? Of alleen degene van jouw eigen stam? Nee, ja, Mohammed. Wa ma arselnaka illa rahmatan lil Wij hebben jou als barmachtigheid, als genade gestuurd voor de, voor de werelden. Ja, de wereld van de ins en de jin, En voor de planten en de dieren. Ja, jij, ja Mohammed. Bent de rahma, bent er als genade gestuurd van ons. Uit richting die mensen. Richting die schepselen. Jij, ja Mohammed. Wees barmachtig. Wees genadevol. Ik heb jou uitverkoren. Jij bent de beste der mensen. De beste der schepselen. De beste der profeten. Maar ik zal je ook vertellen waar dat mee te maken heeft. Allah azawajal, die Mohammed zoals hem nog daaraan herinnert. Jij zult duwen doen, je zult mensen uitnodigen. Ja, je zult de boodschap verkondigen. Je zult mensen proberen te redden. Wat jij nodig hebt is een belangrijke eigenschap. Jij wilt mensen, dat ze met jou eens worden of dat ze jou volgen en dat ze de leiding volgen. Dat, je, dat ze, als je daar staat en ze vertelt dat je ze komt redden, dat ze massaal zich eigenlijk... Achter jou aanlopen, maar dat zal niet zomaar gebeuren, Ja Mohammed. Dat zal niet zomaar enkel en alleen met de, met de kennis gebeuren van jou, Ja Mohammed. Dat zal niet enkel en alleen met de Koran van jou, Ja Mohammed gebeuren. Daar hebben we nog een eigenschap voor nodig. En Allah Azza wa Jal vertelt: Dankzij, dankzij mijn genade, de genade van Allah Azza wa Jal, ben jij. Hebben we jou verzacht voor hen. Verzacht. Wat is het effect dan? Weet je, Mohammed. Dat zelfs jij. Als jij streng was. Als jij hardvochtig was. Dan zouden ze allemaal bij jou wegrennen ja je bent inderdaad misschien de meest betrouwbare je bent de bootje ik heb jou uitverkozen maar was jij streng, was jij hard was jij iemand die constant alleen maar hard en medogeloos was en geen opening, deed, niet zacht niet genadevol, niet vergeet ja Mohammed dan zouden ze wegrennen bij jou Allah herinnert Mohammed aan een belangrijke eigenschap van Mohammed dat die misschien zelfs belangrijker is dan hij misschien zelf denkt en herinnert ons, jou en mij dat dit eigenlijk de karaktereigenschap van Mohammed was naast de waarheid en de leiding van Allah die ervoor heeft gezorgd dat er mensen zich om hem heen dat, ze, dat mensen bereid waren om hun familie, hun bezit hun cultuur, hun land hun eigen vader misschien in het strijd veel tegen te komen. Dit was datgene waar Mohammed wasallam de mensen om zich heen kreeg. Allah is ze zegt in diezelfde ayah. Ja Mohammed, ja ze zijn de fouten gegaan of ze hebben verleden of ze zullen de fouten gaan of wat dan ook. Vergeef. Vraag vergeving bij mij voor hen. Sterfaar. Herinner ze in je doa. Welke twee broeders die ruzie met elkaar hebben. Of een meningsverschil met elkaar hebben. Of twee zusters. Vind je dat de een of de andere voor de andere doet? Ja, ik weet. Ik heb ruzie met hem of wat? Ja, leid hem of leid haar. Ja, vergeef hem of vergeef haar. Wij doen het misschien al zelfs niet voor degene van wie wij houden al veel te weinig. Laat staan voor degene die, waar we mee van mening verschillen of ruzie mee hebben. Of een conflict mee hebben of in het verleden wat mee is gebeurd. Allah is zo'n -zal Nee, zelf, juist zij vergeef. En doe de du'a. En vraag hun als iets met andere woorden. Betrek hun weer erbij. Dus met andere woorden. Nadat je ze hun hebt vergeven. Nadat je de du'a hebt gedaan. Het is over. Als jij daadwerkelijk eigenlijk wil bewijzen. Dat het over is. En niet bij woorden blijft, Zoals bij de meeste van ons. Ja het is jou vergeven. Nee ik heb haar vergeven. Nee Wallahel ik heb hem vergeven. Maar in praktijk. Elkaar nog steeds dan niet spreken. Nog steeds niet opzoeken. Nog steeds niet met elkaar willen samenwerken. Hier leert deze uien ons nee. Wil je daadwerkelijk bevestigen. Dat jij daadwerkelijk met je hart genadevol was. Dat je met je hart oprecht was in je barmachtigheid. In je vergeving. Begin die relaties weer te herstellen. Betrek. Werk dan weer samen. Al is het maar met één project. Of één onderdeel. Of één iets waar je dan eigenlijk mee aantoont. Klaar, het is echt verleden tijd, het is echt voorbij, het is echt vergeven. Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, die dit advies dan ook, die dat advies dan ook in praktijk altijd bracht. ...die in praktijk dit altijd in praktijk bracht... ...en daarom de ins en jim, de zin, de dieren zelfs zijn beklacht bij hem deden... ...omdat ze weten, hij is de meest baramachtige. Hij is de meest genade. Als mensen geen genade met ons hebben wij weten... dat ...daar is Mohammed, een profeet, zijn genade... zo zover dat wij als dier zelfs bij hem zijn, ons beklagen doen bij hem. En laat staan de mensen, de kleine en de grote onder hen... <coughs> Deden hun, kwamen bij Mohammed Sas omdat ze wisten Deze man, zijn barmachtigheid en genade en vergevensgezindheid, die rijkt zo ver. Bij, als er maar één persoon overblijft op deze wereld, bij wie we terecht kunnen, zelfs onze eigen moeders en vaders niet meer, dan is het wel Mohammed sallallahu alayhi wasallam. Het is daarom dat Allah azza wa toen hij Mohammed sallallahu alayhi wasallam dan ook prees, toen toen hij niet zijn zijn qiaam, of zijn sjaam of zijn jihad, toen hij hem wilde prijzen in zijn totaliteit, gaf hij aan wa inna kan ala Jij beheerst. Jij bezit in vervolmaakt karakter. Niet in vervolmaakt gebed. Niet in vervolmaakt ramadan. Niet in vervolmaakt Sadaka, Niet in vervolmaakt jihad. Allemaal prachtige en mooie daden. En zware daden op de weegschaal. Maar wat nog alles omvattender is. Is jouw akhlaak, ja Mohammed. Jouw gedrag, ja Mohammed. Jouw karakter, ya Mohammed. Jouw omgang met anderen, o Mohammed. Sallallahu alayhi wa sallam. Dat is datgene... Wat Voorwaar, dit moeten ze weten. Jij beheerst, jij bezit een vervolmaakt karakter, ja Mohammed. En dat bleek dan ook toen hij verjaagd was uit Mekka, bespot was in Mekka, aangevallen was in Mekka, moordpogingen gedaan in Mekka, verwond was in Mekka. Voor van alles uitgemaakt in Mekka. En Mekka zelfs verjaagd was en alles zijn land, zijn bezit, zijn alles wat hem lief en leed was. Al zijn lief en leed moest hij, hij achterlaten. En ver weg naar Medina moest verhuizen. En daarna, na jaren van opbouw, en alhamdulillah op een gegeven moment de positie van de islam belangrijker en machtiger werd. En zij de positie hadden dat ze nu elkaar ko zichzelf konden verdedigen. De islam konden verspreiden. En nu zelfs onrecht, waar dan ook, dan ook zich plaatsvond, zelf konden helpen. Daar waar onrecht wordt aangedaan, om die mensen van die onrecht aan te af te helpen. Toen Mohammed salallahu alaihi dan ook terugging naar Mekka. En Mekka binnenkwam en uiteindelijk de mekkanen op dat moment de vijanden van Allah niet eens het gevecht meer, de strijd meer aandurfden. Want Mohammed komt nu niet zoals hij was vertrokken. Nee, Mohammed zal alayhi komt nu met een macht, met een power, met, een, met al datgene waar je, wat je nodig hebt als ...als leger of als land of van status en macht en middelen... ...dit is een andere Mohammed alaihi hem die nu aankomt. Maar Mohammed sallallahu alayhi wasallam, ...dus dat zij de strijd niet eens zijn aangegaan en zich hebben overgegeven... ...Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, komt dan Mekka binnen. Hoe komt die Mekka binnen? Hij komt Mekka binnen met een gebogen hoofd. Niet met een hoofd wat hij heeft afgesneden en ophangt en de wereld toont... Mohammed komt dus bij mensen aan die hem hebben verjaagd, die zijn vrienden hebben vermoord, die hem belachelijk hebben gemaakt, bespot, aangevallen, vijandig hebben behandeld en hem hebben verjaagd. Nu was het de tijd om terug te komen en te zeggen zoals sommigen vandaag misschien doen en zeggen, laten we nu eens beginnen met de schoonmaak. Begin maar, wie waren dat? afmaken, doodmaken, vernietigen en de wereld tonen. Nee, nee, nee, nee. nee. Mohammed Sassim was van een ander karakter. Als jij hem daadwerkelijk zou volgen, dan zou jij zoals Mohammed Sassan dan binnenkomen en... Hij vergaf de Mushrikeen, de vijanden van Allah, niet laat staan zijn broeders of zusters, die daar misschien tussen hen bevonden. De Mushrikeen, was hij bereid en wat riep hij? Ze dachten: van nu gaat het gebeuren. Nu, dat al datgene, gaat hij nu eventjes met zijn leger en met zijn strijders, gaat hij even heel Mekka platmaken. De mannen worden allemaal vermoord, alles wordt verbrand, de kinderen die moeten vluchten, de moeders worden in beslag alles ging door hun hoofd. We zijn er geweest. En Mohammed stelt ze terug. Tele, uh, gerust en zegt. en toe met Ga. En jullie zijn allemaal vrij. Alles is vergeven. Een nieuwe bladzijde. Ik ben als gestuurd als Rahma. Niet als een koppenafsnijder. Ik ben gestuurd als Rahma. Door Allah azzawajal. Ja jullie verleden is fout. Maar nu heb je de kans om een nieuw begin te maken. Ja jullie verleden waren jullie erg en de slechtste. Want jullie bestreden Allah en zijn boodschappen. En vermoorden zelfs mensen om mij heen die behoren tot de beste der mensen. Ja dat klopt. Maar dat is jouw verleden. Wil jij nu een nieuw begin maken? Hier in mijn territorium nu. Of in mijn land of onder mijn rijk of onder mijn gezag. Leef. Je mag leven hoe jij wil leven, je respecteert mijn, de onze wetten en de waarden en normen, maar niemand zal jullie iets aan kunnen doen. Niemand zal jullie hier aanraken. Iedereen zal je, begin, jullie begnadigen vanwege de meest barmachtige en meest begenade, genadevolle. En Mohammed zelfs, die dit dus in praktijk brengt, de Rahma, het genade hebben met je medemens, met zelfs de vijanden, waar zien we dat vandaag de dag? Waar zien we dat vandaag de dag? Dat wij onze broeders niet eens begenadigden. En we zien beelden zelfs dat mensen inderdaad... ...hun broeders die la verkondigen... ...zelfs als eerste opruimen. Waar? Welke rahma? Welke sira? Welke profeet? Sallallahu alaihi wa Wat is jouw voorbeeld? Hoe wil je dat rechtvaardigen dat je dadelijk bij Allah komt? Geliefde broeders en zusters... ...Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, Zijn rahma, zussen met zijn omgeving, zijn genade... Met zijn naasten, maar zelfs met zijn vijanden, nee, zelfs met jou en mij. Hè? Met jou en mij nu, eeuwen later, was hij bezig met ons, begenadigde was hij zo barmhartig en had hij genade zelfs met ons? Luister, Subhanallah. Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, die de Koran aan het reciteren is, die woorden van Allah aan het reciteren is, en daarbij de woorden van Isa alayhi wa sallam met Allah eigenlijk. De dialoog van Isa met Allah daar even bij stilstaat. Waarom Isa tegen Allah zegt, zoals in de Koran dan ook van vermeld staat: In fa'innahum ibaduk. Als je hen die jou onrecht hebben, dus die jou niet gehoorzamen, die jou niet volgen ook. als je hen wil bestraffen, fa'innahum ibaduk. Het zijn uw dienaren. Het zijn uw dienaren. Maar, bent u, wilt u ze vergeven? U bent de Almachtige en Meest Wijze. Dus de keuze is aan u. Isa, die was op een gegeven moment op een, moment op een niveau gekomen: op een moment gekomen dat hij zei: Oké, okay Allah, u bent, het zijn uw dienaren. Kijk maar wat u ermee doet. Mohammed sallallahu a'lazim leest dit. En het gaat nu over de oma van Isa. En Mohammed als a'lazim denkt dan... Wow, wacht even... Ja Allah, doe maar wat u wilt. Nee, mijn, ummeti, ummeti, mijn gemeenschap, mijn gemeenschap. Mohammed zal een barst in tranen uit. En denkt van, wow, daar komen dadelijk mensen naar mij. Misschien eeuwen naar mij. Die in mij geloven. Die mijn boodschap volgen. Die met mijn, mijn voetstroppen, die mij niet hebben gezien. En die mij nodig hebben. En misschien een afslag mis, of een uitschrijven Of zondigen, of tekort hebben geschoten. Maar ik ben niet tussen hen. Mohammed maakt zich druk op jou en mij. En zegt, om met die, om met die. Begint in tranen te barsten. En zegt niet van nee Allah zoek het maar uit met hun. Ja Allah doe maar wat u wil met hen. Nee. Zijn rahma rijdt te verder en maakt zich zorgen om jou en mij. Vandaag de dag maken wij ons zorgen om Mohammed, sallallahu alayhi wasallam. Hij snakte naar jou en mij. Snak jij naar de ontmoeting met Mohammed, sallallahu alayhi wasallam. Mohammed die band begon te huilen. Als een kind eigenlijk begon te schreeuwen. Om met die, om met die, vol tranen. Dat Jibril alayhi salam, door Allah wordt gestuurd. Allah azza wa jazza, Jibreel, ga eens naar Mohammed. Ga naar Mohammed en troost hem en zeg hem wat is... Allah is de alwetende, maar Jibril komt bij Mohammed en zegt: Wat is er, ja Mohammed? Hij zegt: met ommeti, mijn gemeenschap, mijn gemeenschap. Allah azerwajal zegt tegen Jibril: Zegt tegen Mohammed. En luister goed. Zeg tegen Mohammed. Ja Jibril. Geef aan Mohammed door. Wij zullen je tevreden stellen. Ja Mohammed. Jij maakt je zorgen om jouw oma. Wij komen jou tegenmoet. En we zullen je niet benadelen. We zullen je niet benadelen. Omdat Mohammed. Zijn genade. Verder reikte dan zichzelf alleen. En zich druk maakte alleen om zichzelf omdat Mohammed zijn vijanden begenadigde. Mohammed sallallahu alaihi wa sallam dacht aan jou en mij vandaag de dag. En zich zorgen erom maakte. En dus vergeving vroeg. Zijn bemiddeling eigenlijk voorspraak deed. En nog zal doen op de dag des oordeels. Voor zij die van hem houden. Die hem volgen. Die in hem, in hem geloven. En misschien zelfs nooit hebben gezien. Of hebben ontmoet. Geliefde broeders en zusters, willen we in aanmerking komen voor deze rahma van Allah. Willen wij behoren tot zij die dus daadwerkelijk vergeven worden door Allah in deze maand van vergeving? willen wij afkomen van al onze zonden en dat wij weten wat voor tekortkomingen al wij zelf hebben dat wij een aanmerking willen komen en tegen Allah zullen zeggen help mij hier vanaf en begenadig mij vergeef mij, ik heb uw hart nodig op dit moment willen wij dicht bij Mohammed zoals hem zijn in de hoogste rang van het paradijs dan zullen wij moeten voldoen aan één eigenschap een eigenschap die ons dicht bij Allah, bij Mohammed, wa brengt. Waarin die overzij, degene die dat bezit, die, dat, die daar goed in is, die zal met mij in het paradijs zijn. En dan zei die niet degene die een geweldige siyaam of qiyam of strijd of wat dan ook, ondanks dat we weer zeggen dat dat prachtige en goede daden zijn, mashallah. Maar datgene wat jou het dichtst bij Mohammed wasallam, brengt, jouw wa sallam brengt, jouw akhlaak, ahsanuhum akhlaaka, jouw gedrag, jouw manieren, hoe, ga jij, hoe zit dat hier binnen ten opzichte van je broeders en zusters? Hoe zit het hier, wat rolt hier over deze tong naar buiten over je broeders en zusters? Hoe zijn je vermoedens? Dat dan van jou, als je iets hoort over hem of over haar, ga jij dan altijd van het goede eerst uit. En geef je, ga je altijd van husme dan uit. Dat het een fout was, dat het een uitgeleider was, dat het niets met hem te maken of niet met haar te maken heeft, dat er redenen voor zijn of wat dan ook. Of ben jij degene die altijd als eerste al gelijk een stikker doorpakt en zegt. Nee, kan niet, Jullie kennen hem niet, ik ken hem beter. Nee, jullie kennen haar niet, ik ken hem beter, ik ken haar beter, ik ken haar, beter, ik ken haar verleden, ik ken zij. Ver... Welke soort behoor jij? Wat komt er dadelijk? Hoe gedraag jij? Hoe zijn jouw manieren en gedrag ten opzichte van de umma en van de moslims en de niet-moslims? Hoe zijn die? Want daarmee kun je in aanraking komen voor de rahma van Allah. We naauwdenen Allah van schorren en Allah, dan is hij en Allah, en Azza wa Jalla ons via Mohammed (sallallahu alayhi wa sallam dat degenen tussen ons die niet bereid zijn om barmachtig en genadevol voor hun naasten te zijn voor hun naaste te zijn. Voor de mensen op aarde te zijn. Dat ze niet in aanmerking komen voor de rahma van Allah Azzawajal. Allahu Akbar. Al profeet Muhammad sallallahu alayhi wa sallam geeft aan. Men la yarhamun nas, man la yarhamun nas, La yarhamu Allah. Degene die niet genadevol met medemensen omgaat. Met zijn medemens omgaat. La Yerhamuhallah. Die moet zich dan ook niet bij Allah vragen: Ja Allah, vergeef mij. Ja Allah, begenadig mij. Ja Allah, mijn verleden of straks, als die inderdaad daar komt te staan. En dan niemand hem meer kan baten, niemand meer kan helpen. Zijn daden tekort komen. Zijn daden tekort komt. En dan bij Allah zeg maar: Ja Rab, maar vergeef mij nu. Allah Azza wa Jal geeft jou. Via Muhammad salallahu alaihi wa sallam. Zwartopper, het, het hadith is een Muslim, Is sahih. Men la yarhamunnaas, la Allah. Degene die de mensen iets genadevol is, vergeeft, aardig is, goede vermoedens heeft, goede woorden voor ze over heeft en, en en en ga zomaar door, hij zal niet een aanmerking komen voor de rahma die hij wens, die hij nodig heeft, waar hij naar snakt. Maar daar heeft hij dan ook geen recht op. Waarom denk je dat wel te kunnen krijgen, maar nooit te kunnen geven? Allah is je zegt niet tegen jou, geef mij jouw rahma. Allah Azzawajal heeft jou en mijn rahma niet nodig. Hij is de meest barmachtige en meest genadevolle. Hij zegt jou, geef jouw rahma wat dus een gunst is eigenlijk. Geef dat aan jouw medemens. Geef dat aan de mensen om jou heen en de naaste vriend en vijand. Allah Azzawajal. Die vertelt ons allen dus eigenlijk dat we daar niet voor een aanmerking komen. Wie zijn deze mensen die de meeste recht hebben dan op deze rahma? Als eerste, omdat de tijd dringt, hoe heel snel er doorheen moet. Als er iemand tussen de mensen is, tussen de mensheid is. Die dan, als je dan toch moet beginnen ergens. En jouw rahma, jouw genade moet tonen. En wie dan ook, dan is degene die vooraan staan, die bovenaan staan. Waar je als eerste mee moet beginnen, jouw vader en jouw moeder. Hoe is het met jouw rahma voor hen? Hoe is het met jouw genade voor hen? En dan heb ik het niet over jouw materialisme. Dan heb ik het niet over een bepaald percentage van je loon of een cadeau of wat dan ook wat je haar geeft. Hoe is het met jouw tijd voor haar? Hoe is het met jouw woorden, mooie woorden voor haar? Hoe is het bij haar ziekte of bij haar tekortkomingen? Bij verlaat jij dan uren en misschien zelfs verschillende dagen haar zijde niet? Hoe is het met jouw situatie? Of is het zoals de anderen die we voorbij zien komen filmpjes dat ze op een tafel gaan en hun moeder in de Trappen. En anderen doorkijken door en zien dat iemand er wordt gebracht naar een plek waar hij eigenlijk de, de, de, de zaak na moet doen. En waar hij zijn moeder precies heeft vermoord en haar kapot heeft gestoken en haar goud heeft afgepakt. Waar hij dat nog eens een keer moet tonen en haar in een bloedplas achterliet. Tot welke personen behoor jij als Allah azawajal ons aangeeft? Als Allah ons ons dan ook aangeef Wa Jana en sla die vleugels wat door barmachtigheid en nederigheid tegenover hen... Hoe is het met je stem, met je gedrag, met jouw attitude tegenover Hem. Dat, dat nederig moet zijn, barmachtig moet zijn, genadevol moet zijn. Zeker als ze een bepaalde leeftijd hebben bereikt dat ze misschien veel meer van je vragen dan jij, dan de afgelopen jaren. Maar jij vergeten was dat jij misschien voor een spelletje of voor een bepaald dier, of een bepaald iets... Dat jij honderd keer vroeg, mama wat is dat? Mama wat is dat? Papa wat is dat? En zij legden het uit. En de tweede, en de derde, en de vierde, en de tiende keer. En de honderdste keer. En hij of zij deden dit met een glimlach. Deden dit terwijl ze je omhelsden En jij misschien na drie keer, vier keer zegt. Zeg, ja maar ik heb ook een baan. Ja maar ik heb ook een gezin. Ja maar ik heb ook redenen. Dus ja ik kan vandaag niet. Laat mijn kleine broertje maar komen. Laat mijn zus maar komen. Laat de buurvrouw maar. En misschien zelfs laat Anderen maar komen die niet voor jouw familie zijn. En misschien daarvoor betaald worden. Dat het zo verrijkt met jou en mij. Als, als wij deze rahma, deze genade, niet zelfs voor deze dan over hebben. En wij vragen zoals Allah zo dan ook zegt. <tiedat> Als je daar al tekort in schiet en wij schieten allemaal daar een tekort, dat we nooit en ten nimmer mogen vergeten iets wat makkelijk is, wat we wel kunnen. Zelfs als we geen tijd hebben, zelfs als we werken, als we reizen, als we hun te weinig zien, in jouw sujoed. in jouw reis, in jouw dua en nu als vastende. En wees hun, vraag Allah, doe de dua en zeg ja Allah, wees hun genadig, zoals zij mij hebben opgevoeld opgevoed voor genade en barmachtigheid. Hoe vaak doe jij de sujood en vergeet je hen. Hoe vaak ben jij nu vast in de afgelopen dagen en is er een dag voorbij gegaan waarin je geen du'a voor hen hebt gedaan. Hoe vaak is het zo dat bij het verbreken van jouw syaam, jij eigenlijk een dua hebt die je verhoord wordt maar jij hen daar niet in hebt genoemd. Hoe vaak is het in je qiyam in je taraweer van kaf tot kaf allerlei rakka uit voorbij zijn gekomen en je hun daar bent, bent vergeten. En jij beweert barmachtig te zijn tegenover hen, jij beweert genadevol te zijn tegenover hen de rahma als wij hen zelfs vergeten met onze rahma en dat is echt de situatie van onze ommen als wij de reden, degene die de reden waren naar Allah en voor ons bestaan zelfs vergeven, vergeten in onze dua en niet bararmachtig zijn zouden wij dan bararmachtig zijn zoals we net noemden voor een vijand voor een vijand Nee, en dat zie je dus, dat sommigen zelfs hun moeder achter hebben gelaten, huilend, en hun moeder in wanhoop hebben achtergelaten, niet en nog nooit eigenlijk een relatie met hun vader of moeder hebben gehad. Vanaf hun twaalfde hebben ze daarna alleen maar een, een hotelrelatie gehad, ze komen, ze checken in, eten, hup, slapen en de volgende de ochtend weer de, de, de straat op of, of welk, waar dan ook, gewoon alsof ze bij een hotel binnenkwamen en in de tussentijd de rug toekeren door een vertrek of door een reis of door een werk of wat dan ook en in de tussentijd hen laten kriperen achter op welke manier en zoals zij geen nacht sliepen toen jij in het huppelen was op een of andere feest en de tranen de Kussens nat maakte, omdat ze zich zorgen maakten. Waar is hij of zij? Zo heb je hun niet alleen die periode gepeinigd. maar zelfs de periode daarna, waarin je zogenaamd op de goede weg was, laat je hun achter zonder de genade te tonen van interesse, van goede woorden, van een sms, een whatsapp, een telefoontje dagelijks, een en uitstapje en dingen en aandacht en cadeau een, en en en en en ga zo maar door, Emma. Ter genade van ons om ons heen. Kijk maar en beoordeel zelf maar. Beoordeel zelf maar dat mensen in de ramadan elkaar niet durven te, euh, bereid zijn om te vergeven. Kijk de internet maar langs en zie daar hoe mensen hun broeders en zusters elders... zowel hier als elders in de wereld in de steek laten niet warmachtigen. En misschien hun tongen en hun vijandschap voornamelijk richten op hun eigen mensen... Als jij in deze maand, als jij de baalmacht en jouw genade niet toont. Als wij, hoe kunnen wij klagen over anderen waar de vijanden van Allah is. Zullen ze op dit moment hun genadeloos afmaken. Martelen, doden, verkrachten, verbannen. En noem maar op. En zitten wij ons beklachten te doen. Omdat een vijand van Allah en de vijand van de islam dat doet. Terwijl wij... En dan roepen wij en wijzen wij maar maar bepaalde richting op. Inderdaad, mogen Allah ons verlossen van alle tirannen, mogen Allah ons verlossen van alle onrechtplegers, maar behoren wij niet tot die onrechtplegers die zijn eigen broeders en zusters naast zich niet vergeeft, niet barremachtig is, zijn tong niet alleen vooral voor, tegen hen gebruikt in plaats van voor hen? Wallah, dat is de situatie van de Umma. Dat is dat, ze, dat, het voor, dat anderen het voor elkaar krijgen en het lef hebben om jouw broeders en zusters, waar dan ook dit allemaal aan te doen. Wees genadevol voor je. Zelf voor je naasten, voor je ouders. En vergeet niet je broeders en zusters, waar dan ook op de wereld op dit moment. Mogen Allah azza wa hun pijn verzachten. Mogen Allah azza wa de vijanden een bestraffing tegemoet doen komen. Mogen Allah azza wa elke tiran of elke onrechtpleger nemen op een manier die bij hen past. Mogen Allah azawajal ons verlossen van hen allemaal. Moge Allah azawajal onze broeders en zusters... in Gaza in Filistijn, in Surië, in Masr, en Filistijn, en Syrië, en Massar... maar de rest van Burma en de rest van de wereld... mogen Allah azawajal hen bijstaan. Want wij hebben ze in de steek gelaten. Ja Rab, ze hebben enkelen alleen alleen u nog. Ja Rab, ze hebben enkelen alleen u nog. Maar u bent de Almachtige. U bent de Koning der Koningen. En u bent Al-Qawi, Al-Aziz en ons hebben ze weinig dus richten wij ons tot u dat u ze bijstaat ja, mogen Allah azawajal hun de overwinning brengen mogen Allah azawajal hun de pijn verzachten en het leed verzachten mogen Allah azawajal de doden van hen als martelaren accepteren en moge Allah azawajal hen de overwinning brengen zodat wij met hen verenigd worden, verenigd worden en een gebed kunnen verrichten in al-Aqsa mogen Allah azawajal ons laten terugkeren naar Allah voor onze dood en de shahada uit tijdens onze dood en el fadauw sala binnentreden na onze dood, Moge Allah azza -wajal onze harten verschonen en verzachten dat ze ook barmachtig worden voor zichzelf en voor anderen en voor de naasten. Vergeef ons al onze tekortkomingen.